Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Gemeenten trekken opnieuw aan de bel over de huisvesting van Oekraïners, meldt Nieuwsuur. De bijna 100.000 gemeentelijke opvangplekken zitten al maanden vol... terwijl er wekelijks nog altijd zo'n 300 Oekraïners naar Nederland komen. Het zijn vooral vrouwen en kinderen, maar er zitten ook mannen tussen die weten dat hier werk is. Geregeld moeten gemeenten opvang weigeren, terwijl ze dat juridisch niet mogen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt de situatie zeer kritiek en vraagt hulp aan het Rijk. Meer dan 1800 Hollywood-acteurs, regisseurs en andere filmmedewerkers roepen collega's uit de filmindustrie op... om niet meer samen te werken met Israëlische filmbedrijven. Volgens hen zijn die bedrijven betrokken bij het rechtvaardigen van oorlogsmisdaden... en misdaden tegen de menselijkheid in bezette Palestijnse gebieden. Onder andere de acteurs Mark Ruffalo, Javier Bardem en Tilda Swinton hebben de oproep ondertekend... ...evenals de Nederlandse actrices Carice van Houten en Katja Herbers. Ze zeggen dat ze alles moeten doen om een einde te maken aan onderdrukking en medeplichtigheid. De Noorse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door het linkse blok onder leiding van de Arbeiderspartij. Volgens Polls krijgt het blok een kleine meerderheid waardoor premier Steuren zou kunnen aanblijven. De Noorse verkiezingen draaiden vooral om economische kwesties. De luchthaven van Sint-Maarten is weer open voor vliegverkeer. Het vliegveld werd gisteren gesloten na een harde landing van een Canadees toestel. Het vliegtuig zwakte daarbij door het rechterlandingsgestel. Bij het afremmen kwam veel rook vrij, niemand raakte gewond. Door het beschadigde vliegtuig konden er geen vluchten meer landen of vertrekken. De de luchthaven op Sint-Maarten, heeft maar één start- en landingsbaan. Maar nu is die baan dus weer vrij. Dan het weer. Het is bewolkt. In Limburg gaat het vannacht regen. Op andere plaatsen is het overwegend droog. Overdag bewolking. In het oosten veel regen. In het zuidwesten bijna helemaal droog. Het wordt dan 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Unforgettable, guess a book, or ever wanted, or ever needed is here. In my arms, words are fair. 106.9 FM Bye. I'm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 Vall dagen niet geslaagd of vergeten. Ik ben al lang onder een eens aan mij verzekerd. Dat maakt om niet op.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 Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad Tú volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu ik soledad Ik dat ik niet altijd voor je kon zijn Als schrik je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verzag Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet wat je van jou La luna no sale si no te vuelva ver. Ik vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eens aan mij bezeken. Waar kom niet op als jij er niet meer bent? ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. I'm not going to be hoeft me niets te vragen. Je bent niet alleen samen slaan.